Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte gaat na het paasweekend keihard aan de bak. Tot een uur of drie vannacht ging het in de Tweede Kamer over het mislukte begin van de formatie. En vooral over de geloofwaardigheid van premier Rutte. Het is cruciaal dat we dat vertrouwen herstellen. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. Rutte vindt zichzelf in elk geval nog wel geloofwaardig... en belooft dat hij zijn stinkende best gaat doen om het vertrouwen terug te winnen. Hij gaat de paasdagen gebruiken om alles te laten bezinken. Daarna moet hij wachten op een nieuwe verkenner en hoe die verder wil gaan. Nederlanders die op Curaçao zitten moeten hun zonvakantie of stage gauw afbreken, adviseert onze overheid. Op het eiland zijn veel coronabesmettingen en alle IC-bedden zijn bezet. De mensen die tijdelijk op het eiland zijn, kunnen dus beter weg, legt onze correspondent uit. Met die oproep wil Nederland de druk op de zorg ontlasten. En ook duidelijk maken dat als je medische hulp nodig hebt, het nog maar de vraag is of je die krijgt. Gisteren werd al bekend dat zorgmedewerkers uit Nederland en die van Aruba en Bonaire worden opgeroepen om een handje te komen helpen. Jill Biden, die van Joe, heeft een 1 april grap uitgehaald met een groepje Amerikaanse verslaggevers... Die vlogen mee in het presidentiële vliegtuig. En Jill verkleedde zich stiekem als stewardess. Pruik op, uniform aan, vals naamkaartje opgeprikt. In die outfit deelde ze ijsjes uit. Zelfs haar eigen medewerkers hadden, zich niet hadden haar niet herkend. Na een paar minuten trok Jill Biden de vermomming uit... en liet ze zien wie ze echt was. En over 1 april grappen gesproken... in Brussel is er eentje behoorlijk uit de hand gelopen. Duizenden mensen kwamen eraf op een nepfestival... De coronaregels gingen overboord. Voor één keer kan ik kwaad, dat geen kwaad. Vindt dat er nu oké is? We zijn gewoon spuugzat, want we willen gewoon leven. De politie zet de waterkanonnen in om het terrein schoon te vegen. De correspondent Salma van Hoorn maakt de schade op. 22 arrestaties, maar vooral gewonden ook. 22 gewonden, zeven politiepaarden die gewond zijn geraakt, gewonde politiemensen. Dus er wordt uh, uitgebreid schande van gesproken vandaag. De Belgische regering is bang dat er meer van dit soort feestjes komen. Het weer, het is droog, er trekken wat wolken over het land. Er staat een windje en daardoor wordt het maar een graad of 10. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7, den oever richting Hoorn, is de rijbaan dicht bij Wochnum door een afgevallen landbouwvoertuig van een vrachtwagen. Staat twee kilometer file en verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Dat duurt tot ongeveer het middaguur. En tot zover de verkeersinformatie.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 In ZFM. ZFM. With you, ZFM in the ochtend. What's fast. Hmm? You know we're finally here, right? Well, are we? It's Friday then. Yeah, it's Saturday, Sunday. Goodbye.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 Kom eens je luistert naar CFM. Hartstikke leuk dat je er bent. En uh, we zijn er nog tot 12 uur met natuurlijk heel veel muziek. En uh, ik hoor hem maar op één oor. Jij ook? Oh nee, gaat goed. Hé, hey, en met heel veel muziek en we hebben een spetterende winactie. Want uh, heb je al even gekeken op de webcam, dan zie je hier een prachtige FaceTime staan. En uh, ja, we hadden eigenlijk, uh, omdat we, het, het bleef een beetje, de paasrecepten bleef een beetje uit. Dus toen hadden we nog maar een andere prijsvraag daarnaast gezet. Maar, ja, er is er eentje binnen hoor. En het is zeker een creatief, een creatief paasgecept. Het is niet direct misschien voor het ontbijt. Maar het is wel erg lekker. Het is namelijk de paasstolbentelteefjes. En een gehaktbal kiekeboel. En als je nou je afvraagt wat een gehaktbal kiekeboel. Nou, dat is dus een gewone gehaktbal. Gebraad in een lekkere jus. Maar dan binnenin een verstopt ei. Hopelijk wel gepeild. Maar ja, dat is toch wel, dat is wel echt, een, echt een mooie, mooie paasverwaffing. Dus uh, nou, we wachten nog even vijf minuutjes. Kijken of we nog, uh, nog andere creatieve inzendingen krijgen. En ondertussen gaan we even luisteren naar de nieuwe van Recruum. Hey, Jip. Hey, Jip, wat kijk je, sip? Ga je mee een eindje varen? Dan gaan we naar de overkant, een reis van vele jaren.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 Prachtige nieuwe single weer hè, van de Zeeuwse band Raccoon. We hebben best wel veel uh, Nederlandse nummers. Of tenminste, hè, niet Nederlandse nummers, maar Nederlandse artiesten vandaag. En uh, wat ook zeker de moeite waard is altijd. Op donderdagavond heeft Jaap Koper natuurlijk altijd Alternative FM. En uh, gisteren, dan ga ik even snel zoeken of ik de naam zo snel nog even kan vinden. Want gisteren had hij weer uh, live artiesten. Dat is natuurlijk super gaaf. Moet ik even heel snel zoeken. Gisteren waren dat... Even kijken, uh, Bram van Langen. En uh, als het goed is, wordt die uh, uitzending ook ma aanstaande maandag nog herhaald. Dus uh, als je benieuwd bent uh, naar, die, uh, naar die live muziek. en heel veel andere mooie Nederlandse producties. luister dan vooral op donderdagavond tussen 8 en 10 naar uh, Alternative FM met Jaap Koper. Hey, um, nou, we laten de lijnen nog heel even openstaan. We hebben al één prachtig paasrecept binnengekregen. Maar jij kunt natuurlijk nog steeds meedoen hè, met jouw briljante paasgerecht. Wat, uh, schakel, wat, uh, wat uh, schotel je de familie uh, voor dit weekend? Met, uh, met wat voor eierverrassing. Ga je ze uh, nou ja, een prachtige zondag geven. Nou Laat het me vooral weten. Stuur een berichtje naar 023-573-0393. Dat is 023-573-0393. Gaan we eens even kijken. Ik ben wel benieuwd naar de beste... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, 1 april grappen. Ik zag dat uh, uh, Coop en heel veel bedrijven hebben echt heel erg uitgepakt. Uh, Dazia zei dat ze nu ook uh, net zoals Tesla naar de maan zouden gaan. Met een hele crappy fotoshoot. Uh, uh, wat wel echt heel geestig was. Easy Toys. Dat is die... Uh, uh, dat is die uh, ja, de, hoe noem je dat? De uh, distributeur van uh, seksspeeltjes. En die, uh, die hadden echt fantastisch... Ze zeiden, ja, we hebben, heel, uh, we hebben een eigen bezorgdienst op, uh, op touw gezet. Met een, echt een knalroze, knalroze busje. Met een enorme seksspeeltje op het dak. Voor het discrete bezorgen van seksspeeltjes. En uh, Coolblue die, uh, die zei, ja, we komen je thuis ophalen en dan uh, kun je bij ons in die bakfietsen, die bekende, die bekende blauwe bakfietsen, dan kun je gewoon uh, rijden weer lekker door de stad. Dus uh, nou, dat en nog heel veel meer grappen waren er. En uh, nou zo hadden wij vorige week, uh, belden we met uh, brandweer Kennemerland over het feit dat zij roze badwater, of uh, roze bluswater zouden gaan gebruiken. Nou, ik had al een beetje zo'n gevoel van, joh, Volgens mij klopt het niet helemaal. En ze vertelde toen ook al aan de, aan de telefoon. zegt ja, ja, nee, het klopt eigenlijk niet helemaal. Maar kun je er nog even mee meegaan? Nou, dat hebben we natuurlijk gedaan. Dus dat is natuurlijk... Uh, 1 april grappen blijven altijd mooi. Dus uh, misschien heb je ook een uh, prachtige meegemaakt zelf. Laat het ons weten. Dit is Rafael Sadik. 100 Yards Dash. En je luistert naar Droomzee. Leuk dat je er bent. ...uitzit nog steeds naar Droomzee. Mijn naam is je Willem. Leuk dat je er bent. Laten we eens eventjes wat invulling gaan geven... aan jouw heerlijke weekend. Want we hebben een heel lang weekend. Is altijd, ik, vind, ik ben al dol op april en mei... ...ik ben ook in mei jarig... ...maar april en mei is altijd fantastisch... ...want het is altijd één lange vakantie... ...met al die, al die dagen... ...en dat, je altijd moet altijd even aan het begin van het jaar kijken... ...hoe ze allemaal vallen. Of het niet allemaal in het weekend... ...en de koning, of Koningsdag en dat soort dingen. Maar goed, dat, ik, ik ga dat straks even uitzoeken. Hey, uh, maar... Morgenochtend, ondanks dat het paasweekend is... is het natuurlijk wel gewoon Goedemorgen Zandvoort. En uh, morgen is het wel, uh, wel heel leuk, want ze hebben weer een, uh, een bomvol programma. Zo, uh, zo praat ze met uh, Gilles Kok. Die heeft de, de Zandvoortse podcast opgezet. En dat is wel heel mooi. Daar kijken ze uh, bijvoorbeeld met, uh, met burgemeester Modenburg... kijken ze terug naar het eerste jaar corona. Dus het is een hele serie van, uh, waarin ze eigenlijk ja, terugkijken... Hoe, uh, hoe dit jaar nou is geweest en uh, wat er allemaal gebeurt. En morgenochtend uh, vertelt hij daar alles over, zo rond een uurtje of elf. Uh, en uh, dan zijn zowel pastoor Bart Putter van de Agatha-kerk... als John Vrijhof van de Protestantse kerk. die vertellen morgen in het programma over wat er allemaal te doen is... op uh, zondag in de paasviering. Uh, Roy van Buringen vertelt over het platform Zandvoort Insight. Weer een nieuwe site met al het nieuws over, over Zandvoort. Nou, en er gebeurt nogal wat laatstijd. Ik bedoel, uh, er was deze week dan geen raadsvergadering. Maar vorige week... Uh, nou, nah, hè? kun je zeggen dat die Tweede Kamer uh, dat die, uh, lang debatteren. Maar uh, vorige week ging het er ook uh, ja, heftig aan toe in de, in de Zandvoortsgemeenteraad. En dan hadden ze twee dagen nodig om bijvoorbeeld over het parkeerbeleid in Noord... en over de, invul, uh, de invulling van de uh, boulevard Pauluslood en nou, dat en nog veel meer. Uh, er werd, werd uitvoerig over gesproken en uh, Zandvoort Insight uh, die, uh, die, uh, besteedt er ook weer aandacht aan. Dus uh, dan ben je altijd weer helemaal op de hoogte. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon lekker ZFM luisteren. Hè? Dan uh, vertellen we je natuurlijk ook alles. En uh, even kijken. En we checken nog in. Uh, ben Zonneveld uh, presenteert het trouwens morgen. We checken nog in met uh, oud uh, Henk Keur. En als laatste om uh, kwart voor één morgen. Zal Gerg Loogman ook eventjes uh, bellen. Over coronawandelingen. Nou, boordevol programma. En reden genoeg dus om te blijven luisteren naar ZFM. En uh, ja, nu, tot 12 uur natuurlijk, sowieso blijven luisteren naar Dromenzee. Nou, ik blijf nog even de, de lijnen in de gaten houden... om te kijken of er nog andere uh, kapers op de kust zijn... voor dat heerlijke feest, uh, feestbrood wat hier naast me staat. Dus uh, we houden nog, uh, nog één nummer de lijntjes open. En dan gaan we hem uh, definitief weggeven. Zullen dus we eens even kijken of we de winnaar misschien wel kunnen bellen. Even kijken of hij dat wil. Nou, we gaan het zien. Hey, ehm... Um, is natuurlijk een weekend van familie. Dus we hebben even gezocht naar een toepasselijk plaatje. Nou, en uh, laat nou Pink samen met haar uh, dochter Willow nou, op dit moment een prachtig hit hebben. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. Mm -hmm. Cover me in sunshine. Pink met haar dochter Willow. Dit is ZFM. I've been dreaming. Friendly faces. I've got so much time to kill. Just see people naar moeder. Mooi, jongen, allemaal. Hey, Hé, we hebben een winnaar. En het is... Nou, je gelooft het nog niet. Het is een Anoushka. Laat ik die nou heel goed kennen. Het is een geweldig paasrecept, waar ik me dus waarschijnlijk zelf op kan gaan verheugen. Namelijk paasstolwentelteefjes en een gehaktbal kiekeboel. Nou ja, ik zal eens kijken of ik het, uh, het, uh, het recept daarvan uh, op, uh, op Instagram kan krijgen, op uh, zfm. Live laagstreepje Dromenzee. Of misschien een foto van dit weekend als we het daadwerkelijk aan het eten zijn. En daarnaast dus een lekkere feestel. Dus nou ja, die wordt persoonlijk bij je thuis bezorgd. En nu is ja gefeliciteerd! Je bent de allereerste winnaar hier bij Dromenzee. Nou, ik uh, zou graag weten wat er door je heen gaat. Dus uh, mocht je zin hebben om even te bellen, dan uh, ben je natuurlijk van harte welkom in de uitzending. Ik vind je het nou leuk om uh, meer prijsvragen te horen in dit programma. Laat me dat dan vooral even weten. Stuur even een uh, mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl En dan uh, zullen we kijken wat we voor je kunnen doen. Hé, hey, straks nog uh, Throwback Thursday, maar dan op vrijdag. En, uh, en natuurlijk een songfestival toppen, dus uh, nog heel veel muziek. En we beginnen met Matt Simons. Catch and release! There's a place I go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 Met Simon's Catch and Release. Heerlijk nummer. Past ook wel een beetje bij de afgelopen week, hè? Het was echt een beetje lente. Het was heerlijk. Ik, ik, ik, was ook weer, ik had mezelf ook een beetje te veel overgegeven aan de paaseieren... en binnenzitten omdat het allemaal maar koud en grijs en saai was. Maar heerlijk. Dus deze week heb ik mezelf weer naar buiten gesleept. En wat wonen we toch lekker. Jeetje, wat is het hier mooi. Er uh, dus heerlijk de duinen in en uh, het strand. En we hebben gistermiddag zelfs heerlijk uh, ja, bij een van de strandtenten gewoon uh, ja, een klein uh, takeaway away gedaan. Nou, dat was echt heerlijk. Als we dan de komende dagen kijken, dan uh, ziet het er iets minder rooskleurig uit. Uh, het is niet heel koud. Het is uh, tussen de 7 en de 9 graden overdag. En uh, er staat een, uh, ja, een matige windkracht 3 noordenwind. Dus dat uh, maakt het wat koud. En af en toe uh, komt er uh, morgen ook wel een beetje een zonnetje doorheen... Uh, vanaf de middag achter de wolken. En uh, dat blijft een beetje zo eigenlijk het hele paasweekend. En op maandag verwachten we nog in de middag een spatregen. Maar die temperatuur die blijft een beetje zo uh, rond diezelfde 9 graden hangen. Dus uh, nou, met een extra jas aan. En als het zonnetje een beetje doorkomt, is het natuurlijk heerlijk. Dus gaat er lekker op uit. En morgen dus uh, bij Goedemorgen Zandvoort... het nog over coronawandelingen. Dus uh, wie weet is dat nog net even de inspiratie die je nodig hebt voor dit weekend. Nou, laat het maar maar weten. Hey, ik ben altijd dol op covers. Tenminste, van die mashups. En dit is ook weer een mooi hoor. It's Lovely Day. Gemixt met Good As Hell. Dit zijn Pompelmoezen. Het is verleden vrijdag, dat was mijn uh, vertaling van Twerback Thursday op de vrijdag. En we gaan terug naar het jaar 1994. Dit is C.J. Lewis. Sweets for my Sweets for my sweet! My I them the sweetness, the them I the them the never The body, them never the I the body, I the I never never the the body, I the I never never I never I never I body, I never I never I I never I'm a little bit of a never let you go. little bit of a little bit of a little bit of a little bit make them know, say what is Because Becayan know say you deserve the best. Love me, love them, stays me out. Make me feel good when we are no it's against I demand the them, the I them, demand the the them, I will them, I will tell them, I will I will tell them, I them, I will tell them, I will them, I will I tell we should have Zo, die hield opeens op. Maar uh, even kijken hoor. Dat is dat is heel raar. heel raar. Nou goed, deze, deze man moet graag aankomen. Niet. Deze. Bij de verleden vrijdag wordt natuurlijk ook altijd een uh, sokfestival topper. En uh, vorige week draaiden we al eventjes het nummer van IJsland dat ze dit jaar inzenden. Maar die van vorig jaar is eigenlijk ook zo lekker. Dus die daar hebben we ook gewoon eventjes. Daniel Frère, Think about things. Die is dus nooit gedraaid. Maar het is zo'n lekker nummer. Dus hierbij alsnog. Ja, het lijkt alsof we elke week wel een soort van, nou haast wel crimineel nieuws hebben. Maar, uh, nou dit is zeker niet crimineel. Maar, uh, ja, ik, ik, ik ga toch even terug naar het debat van gisteravond in de Tweede Kamer. Want het was echt wel bizar. Uh, wat er allemaal uh, gisteren naar boven is gekomen. Uh, natuurlijk, wat er nu breed uitgemeten wordt in, uh, in, in de media natuurlijk, uh, uh, ja, de positie van Rutte. Is die nog houdbaar? Er kwam natuurlijk een, een motie van wantrouwen, die heeft hij overleefd. Um, dus hij mag nog blijven zitten, maar ja, kan ik nog een nieuw kabinet gaan vormen? En, en accepteren mensen dat nog? Dat is natuurlijk allemaal de vraag. En dat gaan we allemaal de komende uh, weken zien. Maar uh, nou, ik ben, uh, ben blij dat ik niet uh, dat de kans dat ik gevraagd word als verkenner of formateur echt nou, niet heel is, denk ik wel. Dat durf ik wel te zeggen. Maar uh, ja, wat ook wel bizar was, was het inkijkje. En eigenlijk wel ook wel weer uh, mooi natuurlijk. Maar het inkijkje wat je krijgt in die gesprekken die dan uh, uh, worden gevoerd met al die verschillende partijen. En uh, hè, waarbij we natuurlijk eigenlijk net een verkiezingscampagne achter de rug hebben... waarbij de, alle partijen hun programma's uh, ja, presenteren... en zeggen, nou, hier staan we voor, hier gaan we voor. En in sommige gevallen zag je gewoon in die gesprekken... hoeveel van die dingen al gelijk overboord werden gegooid... in de allereerste onderhandeling. Zo, ja, dat is niet echt belangrijk, dat is niet echt belangrijk... dat is niet echt belangrijk, ja, maar die kan ik eigenlijk niet samenwerken. Dat ik echt denk, jeetje mina jongens, dit is wel... Uh, ik denk dat dit, uh, dit, dit, dit, dit hele euvel, dit hele proces gaat denk ik een hele dikke knauw geven aan de democratie. En, en dan moet ik eerlijk zeggen, het ja, vertrouwen daarin... die heeft natuurlijk de laatste paar jaar eh, door, door allerlei redenen... maar dit, dit, ja, het staat er al niet lekker op. Dus, uh, dus ik ben heel erg benieuwd naar nou ja, het, het, het, het verhaal wat, uh, wat premier Rutte ook gaf gisteren... van we moeten heel hard werken om het vertrouwen van mensen weer te winnen. Nou, ik ben heel benieuwd... Hoe, uh, hoe, dat gaat, uh, hoe dat gaat zijn. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Wat is jouw mening daarover? Dus uh, laat het mij even weten. Bel eventjes naar de studio 023 573 0393 023 573 0393 Want het is een radio voor jou, maar ook door jou. Dus uh, ik hoor heel graag je mening hier in de, in de studio. Dan gaan we even ondertussen naar wat muziek. Charlie Put, done for me. ZANG EN output. Done for me. Hey, we hebben nog uh, elf minuutjes. En dan uh, zit Dromenzee voor deze week er jammer genoeg alweer op. Maar we zijn er natuurlijk volgende week weer. Dus laat vooral weten hè, wat, je, wat je wil horen. Wat, uh, wat jouw thema is voor de top Wie Wat Waar. Uh, misschien heb je leuke onderwerpen die we kunnen delen. Laat het ons vooral weten. We zijn de hele week bereikbaar op redactie En En uh, ja, ik ben natuurlijk benieuwd naar wat je drijft en wat je wil horen. En uh, ondertussen mag ik het gewoon allemaal lekker zelf bepalen. Dat is natuurlijk heerlijk. En dit is een hele oude Paul Carrick met zijn versie van Groovin'. Even te kijken naar de Zandvoort podcast, die is dus gisteren aangekondigd. En morgen wordt er dus uitgebreid, gaat de initiatiefnemer Gis Kok... die is, wordt uitgebreid, geïnterviewd bij Goedemorgen Zandvoort. Dus dat is wel hartstikke leuk. Want het wordt een, een, een lange serie van 26 afleveringen met uh, diverse onderwerpen. Dus uh, allerlei gasten, nou, dus echt helemaal uh, ja, hoe noem je dat een, uh, ja, een kijkje in, uh, in alles wat ruilt en zeilt... in Zandvoort. Ja, en er gebeurt nogal wat. Hè. Er wordt zoveel gebouwd en er zijn zoveel wordt met zoveel plannen zijn we bezig. Want bijvoorbeeld uh, de brug, zeg maar, de, de, de slurf van het, uh, van het Palace Hotel, wordt, uh, daar is gestart met uh, de afbraak daarvan. Zodat ja, dat gebied, daar uh, beginnen nu echt de, de voorzichtige stappen voor, uh, voor die hele herinrichting daar. Wordt het nu echt genomen? En uh, de, grote of de Theater de Krocht wordt nu aangewerkt. Dat gaat in een aantal fases. Dus uh, er is van alles. Ik ben heel benieuwd hoe uh, we. Ja, wat voor een nieuw gezicht Zandvoort misschien wel heeft over een, over een paar jaar. Dus uh, nou, we houden het allemaal in de gaten. Maar luister dus morgen zeker naar uh, Zand Goedemorgen Zandvoort. Dan uh, hoor je alle ins en outs over de podcast en over het nieuwe platform Zandvoort Insight. We hebben nog een paar minuten. We gaan kijken hoeveel muziek we er nog in krijgen. Dit is de Frank Pop Ensemble You've been gone too long. bijna op voor deze week, jammer genoeg. Twee uur lang dromen zee. Hey. Uit je speakers. En het is altijd weer een feest om het te maken voor je. Hé, hey, en uh, ja, die, die feestel, die gaat dus naar Anouska. Nou, die gaan we straks even langs brengen. Dus uh, de, ik zal je uitgebreid vertellen volgende week uh, hoe het gesmaakt heeft. En misschien ook wel hoe die gehakt bal eruit ziet. Want daar ben ik toch wel echt heel nieuwsgierig naar geworden inmiddels. Hé, hey, ik wil je alvast een heel fijn weekend uh, wensen... Heel veel plezier. Uh, ja, dus in, in, klein, uh, in kleine samenstelling nog steeds. Hè? Want we zitten nog steeds in die coronatijd. Dus blijf voorzichtig doen. Uh, ik kijk hier vanuit de studio kijk ik uit op, uh, op het vaccinatiecentrum. En dat zie je gelukkig de hele dag doorgaan. Dus hopelijk dat dat wat uh, lucht gaat geven. Maar uh, ja, dit was de Romezee voor deze week. Met heel veel muziek. En uh, reizen en dat soort dingen. En het was een feest om hiervoor je te maken. Mijn naam is Jan Willem. En ik ben er volgende week weer. En uh, de allerlaatste.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 nog altijd met z'n twee.